12 uur het NOS-journaal Gert Kluk. Plasterk wil regels rond DigiD aanscherpen. De Verenigde Staten zien perspectief voor een betere relatie met Cuba... en allround schaatsers strijden om Europese titel in Hamar. Het weer vanmiddag vrijwel overal droog en geregeld zon. Het wordt 5 tot 8 graden. De wind draait van zuidwest naar west tot noordwest... en waait matig aan zeekrachtig. Vanavond en vannacht brede opklaringen... en vooral in het binnenland gaat het licht vriezen. Morgen eerst wat mist of lage bewolking, later zonnige periode. Het blijft droog en het wordt dan 4 tot 6 graden. De post voor DigiD moet niet meer automatisch thuisbezorgd worden... in gebieden waar de kans op fraude groot is. Dat staat in een brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Aanleiding is een grote fraudezaak in Amsterdam-Zuidoost. Daar kwamen criminelen achter de DigiD-gegevens van 150 mensen... mogelijk door hun post te onderscheppen. De fraudeurs lieten onder andere AOW-uitkeringen... op hun eigen rekening overmaken. Onderzoeksjournalist Bruno de Winter... is dit een verstandige maatregel van Plasterk? Ja, dit is een hele verstandige maatregel. En eigenlijk ook niet een nieuwe. Vroeger, als zij postchecks gingen halen... dan moesten we ook naar het postkantoor toe en ons legitimeren... Het is heel erg logisch dat je dat voor dit soort gevoelige gegevens ook doet. Omdat eenmaal met toegang ja, je hier inderdaad uitkeringen kunt stelen, valse aangiftes kunt doen. En straks zelfs ook nog bij de rechtbank een rechtszaak kunt starten. Wat zijn de risicogebieden waar Plasterk het over heeft? Ja, wat we nu weten is dat er ooit fraude is geweest in Groningen, in de regio landen bij Rotterdam. En in ieder geval in Amsterdam-Zuidoost. Maar eigenlijk zou dit een verstandige maatregel zijn om gewoon landelijk in te voeren. Want criminaliteit gaat zich natuurlijk verplaatsen. Dus niet alleen risicogebieden, maar iedereen moet gewoon naar het gemeentehuis voor zijn digidee. Ja, en uh, als je dat goed regelt, dan hoef je dat ook niet zo gek vaak te doen. En daarmee maak je frauderen wel een heel stuk moeilijker. Dat zal ik ook bedacht hebben. Waarom toch een eerste stapje? Omdat het nogal een behoorlijk logistieke operatie is om dit voor elkaar te krijgen. Uh, omdat je dus, ja, daar ook uh, de poststromen voor moet opzetten. Je zult er personeel voor moeten hebben dat de identiteitsbewijzen controleert. En daar hoort ook weer een administratieve afhandeling bij. Dus dat is wel iets wat meer gedoe. Maar ja, het voorkomt natuurlijk een heleboel fraude. En waarom, waarom is het nu zo makkelijk voor criminelen om aan die inloggegevens te komen? Nou, wat, wat je kunt doen is op internet een account bij Digidea maken. En dan eigenlijk het enige wat je daarna nog hoeft te doen is dat die brief te onderscheppen. Nou, op het moment dat dat kan, dan is er ook heel erg misbruik te maken. Er zijn natuurlijk bijvoorbeeld in Amsterdam heel veel woningen waar de post gewoon ook op de trap ligt. Dus het stelen is ook niet zo heel erg ingewikkeld. En als je dit in grote getalen doet... dan zou je zelfs kunnen denken dat je iemand bij de post omkoopt. Dus het, het loont ook echt om criminaliteit te bedrijven. We hebben nu het voorbeeld van Amsterdam. Uh, is dat nou de aandeling voor Plasterk om er nu mee te komen? Daar lijkt het wel heel sterk op. Maar we hebben natuurlijk al meer fraudegevallen ook in het verleden gehad. Dus het is wel een probleem wat al langer bestaat. Maar het lijkt een nogal schaalbare aanval te zijn. En dan gaat het om steeds grotere groepen mensen... En dan hebben we er ook echt last van. Het is overigens niet de enige maatregel die je kunt nemen. Want een, een ding waar je ook aan zou kunnen denken... is de procedures bij bijvoorbeeld een sociale verzekeringsbank... of de gemeente Amsterdam aan te scherpen... en niet zomaar een nieuw bankrekeningnummer aan te nemen. Dat doet bijvoorbeeld de Belastingdienst. En dat werkt best goed. Ja, en is, als dat allemaal gebeurt, is het dan veilig in die idee? Nou, DGD zelf is eigenlijk nooit bedoeld geweest om uh, veel financiële gegevens zeg maar, goed te beschermen. En we hebben ook al eerder vastgesteld dat het eigenlijk niet geschikt is voor een elektronisch patiëntendossier. Dus, dus eigenlijk zal het nooit voldoen, goed genoeg zijn. We zullen altijd ook gaan zien dat natuurlijk criminelen ook weer iets slimmer gaan worden en proberen die weer nieuwe aanvallen te bedenken. Dus we zitten echt te wachten op dat nieuwe stelsel dat is aangekondigd. Maar ja, daar moet nog wel wat water door de Rijn voordat dat in orde is. Onderzoeksjournalist Brian de Winter, dankjewel. In de omgeving van Venlo zijn op vier plaatsen vaten met chemisch afval gevonden. Ze zijn in de natuur gedumpt, waarvan enkele in een brede sloot. Volgens de brandweer van Noord-Limburg lekt een aantal vaten... waardoor het moeilijk is om het afval snel weg te halen. We weten niet welke stof zich in die vaten bevindt. Vandaar dat we ook he, van het ergste uitgaan... aan alle veiligheidsmaatregelen treffen die we, die we kunnen treffen. Het vermoeden is wel dat het gaat om afval... wat afkomstig is van XTC-productie. Volgens de brandweer zit in alle vaten 3000 liter chemisch afval. Vandaag begint de evacuatie van buitenlanders uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Als eerste worden 800 mensen uit Tjaad per vliegtuig het land uitgebracht. In totaal zijn er ongeveer 33.000 mensen uit omringende landen die meer, niet meer veilig zijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook veel mensen proberen zelf het land uit te komen. Behalve Tjaat hebben ook Niger, Mali, Soudaan en Congo hulp gevraagd aan de VN om hun landgenoten te evacueren. Vanwege de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek maakte interim-president Giotto Dia gisteren zijn aftreden bekend. In Hilversum is vanochtend een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij een vuurwerkincident met Oud en Nieuw. De man van 23 wordt ervan verdacht dat hij vanaf een balkon zwaar vuurwerk heeft gegooid naar een groep van negen mensen. Die liepen daardoor gehoorschade op. De betrokkenen deden aangifte bij de politie en de verdachte kon worden opgepakt dankzij getuigenverklaringen. Maar de politie is nog altijd op zoek naar meer informatie. Als mensen nog iets bijzonderheden hebben gehoord of gezien... of beeldmateriaal hebben... er werd ook ge gefilmd op straat... want het was uh, he, een gezellige nieuwjaarsnacht... Uh, die doorbroken werd door dit incident. Dus wellicht dat mensen met een telefoonopname hebben gemaakt op dat moment. Geen Merkel, geen Obama, maar wel premier Rutte, minister Schippers en koning Willem-Alexander. Die brengen een bezoek aan de Olympische Spelen, winterspelen volgende maand in Sochi. Door de mensenrechten situatie in Rusland is er veel discussie. pvda kamerlid Michiel Servaas vindt het belangrijk dat Nederland... met een zware delegatie aanwezig is tijdens de Spelen. Ik vind het ook waar we nu mee bezig zijn in Nederland. Hè? Die minister wel, die minister niet. Uh, ik geloof dat sommige mensen zeggen Schippers niet, maar bussenmaker moet gaan...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 Breng die daar krachtig en op het hoogste niveau over. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Amerika wil werken aan een betere relatie met Cuba. De VS en het communistische land zaten afgelopen week met elkaar om tafel om te spreken. onder meer over migratie. De geluiden na afloop waren positief. Cuba-kenner Kees van Korthof. Meneer Van Korthof, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom willen de Amerikanen nu ineens werken aan een betere relatie met Cuba? Nou, oh, het is niet opeens. De, sinds het aantreden van president Obama... zie je dat er stap voor stap... Uh, een beleid wordt ontwikkeld, waarbij er meer contacten met Cuba, Cuba wordt gelegd. Onder Bush was het nog zo dat geen enkele Cubaans-Amerikaan bijna bezoek kon brengen aan, uh, aan zijn familie in Cuba. Nu is dat uh, veranderd. Iedere Cubaans-Amerikaan kan zo vaak als hij wil naar Cuba en ook zoveel mogelijk dollars overmaken als hij wil. Op het gebied van de culturele uitwisseling is er een heleboel uh, veranderd en ik zie dit als een, uh, een, een, een, een nieuwe stap in de verbetering van de contacten. Amerika heeft een moeizame uh, historische band met Cuba. De laatste 50, 60 jaar wordt het land geborkeld omdat het communistisch is. Wat levert het Cuba op als de relatie met de VS wordt verbeterd? Een doorbreking van wat u net al noemt, dat isolement van 50 jaar. Cuba bevindt zich, zoals Raúl Castro zelf een jaar geleden zei, aan de rand van de afgrond. En hij bedoelde daarmee de economische problemen die er bestaan. Cuba heeft veel behoefte aan contacten met Europa, maar ook met de Verenigde Staten. Er ontwikkelt zich in het... Noorden van Cuba, een, een groot vrijhavenproject dat uiteindelijk moet concurreren met het Panama kanaal. En dat kan alleen maar uh, uh, lucratief zijn op termijn, als ook de Amerikanen daarin met kapitaal kunnen deelnemen. Ja, Amerika wil alleen onderhandelen als Cuba ook belooft burgers meer politieke vrijheid te geven. Zal Castro daarin meegaan, denkt u? Nou, niet direct, maar het is een goed teken dat uh, de onderhandelaar van de Verenigde Staten ook een uh, contact heeft gehad met dissidenten en leden van de mensenrechtenbeweging. En zo blijft hij toch ook het punt van de mensenrechten aan de orde stellen. En er is natuurlijk nog een ander uh, dilemma. Dat is de Amerikaanse burger die vanwege het ondermijnen van de nationale veiligheid in Cuba, Ellen Gross, gevangen zit. Ik bedoel, ook dat probleem moet nog tussen Cuba en de Verenigde Staten worden opgelost. We zijn er nog niet.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 Enkele ouders waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Die heeft nu bepaald dat de verlaging van de kinderbijslag onrechtmatig is. In Bangkok zijn bij een nieuwe betoging tegen premier Yingluck luk Chinawatra... zeven betogers gewond geraakt, van wie één ernstig. Ze werden beschoten vanaf motoren. De chefstaf van het Thaise leger vreest dat de demonstraties de komende dagen uit de hand lopen. Gisteren raakten aanhangers en tegenstanders van Chinawatra al slaags met elkaar buiten Bangkok... en daarbij raakten zes mensen gewond. Sport. Danny Blind zal ook na het WK in Brazilië assistent-bondscoach zijn bij de KNVB. Volgens de Telegraaf gaat hij dan werken onder Guus Hidding, die vermoedelijk de opvolger wordt van Louis van Gaal. Vanaf 2016 doet Hidding dan een stap terug en zal Blind de bondscoach zijn. De verwachting is dat de KNVB het nieuws volgende maand wereldkundig maakt. In Haarmars in dit weekend Europese kampioenschappen allround schaatsen. Ook vanmiddag ruim aandacht op de radio. Radio 1. Sebastiaan Timmerman is in de Noorse stad aanwezig. Sebastiaan. Goedemiddag. En uh, daar kan ik melden dat uh, Denis Yuskov niet meedoet. De wereldkampioen op de 1500 meter van vorig seizoen. Was nou niet echt een topfavoriet voor de overwinning. Voor de titel. Maar uh, wel uh, kans hebben voor een podiumplaats. En sowieso vier weken voordat de Olympische Spelen beginnen in uh, Sochi... was het wel aardig geweest om Yuskov een 1500 meter te zien rijden morgen. Zijn afstand. Maar dat zit er dus niet in. Yuskov heeft zich afgemeld. Hij is uh, niet helemaal fit. Last gehad van een uh, behoorlijke verkoudheid. Hij dus aanwezig bij de heren. Ook twee afmeldingen bij de vrouwen op het laatste moment. De Noorse Marie Hemmer en de Oostenrijkse Anna Rokita doen ook niet mee. Zij zijn ook ziek. Maar goed, dat is van wat minder grote orde dan de afmelding van Denis Juskov, dus bij het herentoernooi. Ja, de winterspelen werpen hun schaduw vooruit. Hè. Is het wel een volwaardig ja. toernooi? Nou, nah, ja, kijk, Sven Kramer doet natuurlijk niet mee bij de heren. Uh, Ivan Skobrev, uh, de Europese kampioen van een paar jaar geleden... dat seizoen dat Kramer geblesseerd was, is er ook niet bij. Dus vooral bij het mannentoernooi, daar werpen inderdaad die Spelen... Uh, de schaduw vooruit. Het is eigenlijk een soort trainingswedstrijd waar een titel aan verbonden is. Zo zou je het uh, kunnen omschrijven, want heel veel schaatsers uh, gebruiken dit... als een aanloopwedstrijd zeg maar, naar die Olympische Spelen toe. Weer een keer uh, een prikkel voor het lichaam... nadat het gas even ietsje terug is genomen... Dat dat geldt niet alleen voor de Nederlanders, maar bijvoorbeeld ook voor de Belg Bart Swings. Ook een van de kanshebbers voor het podium in het mannen toernooi. Zijn coach Bart Veldkamp gaf dat ook aan. Bart Swings heeft net een zwaar trainingskap achter de rug. Dit is zijn eerste wedstrijd weer op het ijs sinds dat trainingskamp En zo gebruikt eigenlijk iedereen dit weekend het laatste wedstrijdweekend voor de middellange en lange afstandsrijders. Dit weekend om weer de aanloop te beginnen richting Sochi. En wanneer komen de eerste Nederlanders op de baan? We beginnen over anderhalf uur, uh, iets meer dan anderhalf uur. Uh, tien voor één met het vrouwentoernooi. Yvonne de Nauta is de eerste Nederlandse die daar op de 500 meter rijdt. Verder Valkenburg-Joling en natuurlijk topfavoriet Irene Wust. En bij de heren rijdt Douwe de Vries als eerste. Rens Rotterveel, Koen Verwij en Blokhuis zijn de andere drie Nederlanders. En vooral die laatste twee zijn topfavoriet voor dit EK. En de Europese kampioenschappen allround zijn dus te volgen... in een extra lange uitzending van langs de Lijn... vanaf één uur op deze zender Radio 1. Er is verkeer. Dat is mooi. Een hele goede middag. Er uh, staat één file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Rotterdam, Plein en Velsen, Drie kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending: minister Plasterk wil strengere regels voor DigiD. Hij reageert op de fraude in Amsterdam Zuidoost. De Verenigde Staten zien perspectief voor een betere relatie met Cuba. En in de omgeving van Venlo zijn op vier plaatsen vaten chemisch afval gevonden. De vaten lekken en zijn daardoor moeilijker weg te halen.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 Met de taalstaat, taalstaat en Fijn de taalstaat Frits Pits ja, Welkom in het tweede uur van de taalstaat uh, Zullen we beginnen met een roman 1149 geschreven door Lottie Rothuizen Zachtjes sloot ze de slaapkamerdeur en onderdrukte een lach dit was voor al die keren dat hij haar niet had. Voor al die keren dat hij met zijn neus in de witte poeder was gevallen. Voor zijn naar drank stinkende adem en de nicotine lucht die via zijn poriën naar buiten kwam. Voor iedere nacht dat hij haar uit haar slaap hield. Voor zijn desinteresse, harteloosheid, respectloosheid en de immer donkere wolk die om hem heen hing. Voor alle schaamte. Haar hart ging tekeer. Ze wist dat ze dit niet meer kon terugdraaien, bang voor wat zou komen. Maar de voldoening werd met een minuut groter. Toen hij met een kater de, de trap afstommelde... en het toilet indook om leeg te lopen, hield ze haar adem in. Ze wist dat hij in de spiegel keek en zich niet zou kunnen herinneren... hoe hij aan die grote rode clownsmond was gekomen. Blonde krullen op de fiets... Samen onderweg naar niets. Blonde krullen in het zand, blonde krullen aan mijn hand, samen naar de overkant. Blonde krullen in mijn bed, of anders een rode pet. Blonde krullen zitten in bad als een net verzopen kat, zonder krullen die zijn nat. Blonde krullen telt geen dagen, blonde krullen stelt geen vragen, maar neemt al de mijnen mee. Blonde krullen heeft totaal nog geen idee, blonde krullen, blonde krullen neemt me mee. Ja, waar waren straks is en gelaten geen doen of dingen die ik nog moet doen. Geen afgesproken tijden, geen theater, geen vrienden die ik steeds te kort geen eindeloze rij met nieuwe spullen, alleen maar blonde krullen. Blonde krullen van fluweel, klimt in bed en echt kasteel. Blonde krullen willen een kus van zijn broer en van zijn zus, zo gaat het elke avond dus. Blonde ligt erin Met gezonde tegenzin Blonde krullen die is bang Mag het licht aan op de gang Dan duurt het donker niet zo lang Blonde krullen telt geen dagen Blonde krullen stelt geen vragen Maar neemt al de mijnen mee Blonde krullen heeft totaal nog geen idee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 Zeg nooit meer dat er geen mooie liedjes worden geschreven in het Nederlands... want de taalstaat bewijst dat het wel zo is. Je hoorde blonde krullen van Veldhuis en Kemper... Uh, welkom terug bij de uh, taalstaatsen, iets korter vandaag... van de Europese kampioenschappen Allround Schaatsen uh, gaan beginnen. Uh, maar uh, er is voldoende om um, uh, talen in dit programma. Zometeen de taal van Ramses Shaffi met Marnie Blok... schrijfster van de serie Ramses, die vanavond begint op de televisie... de taalnatuuranalyse, de TNA van Paul de Leeuw... met taalwetenschapper René Appel. Maar nu eerst... Het Woord van de Week. Taalstaat. Hoofdredacteur Ton Den Boon van de Dikke Dalen belicht voor de taalstaat iedere zaterdag het woord... dat hem de afgelopen week het meest is opgevallen. Dag Ton, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij, wij lazen vanmorgen de krant en we keken op teletext... en we, we kwamen alweer aardige woorden tegen. Gala Baby, uh, Gaza Baby, sorry. Uh, smokkel sperma en overbewinkeld. Ja, dat zijn vaak uh, gelegenheidswoorden die uh, eventjes uh, opduiken en uh, even in het nieuws zijn en vaak ook alweer heel snel verdwijnen. Maar soms overleeft een woord uh, het en dan blijft het een aantal weken of misschien wel maanden of zelfs nog langer in gebruik. Maar een woord moet echt, uh, echt veel langer in gebruik worden, zeker woorden als uh, gaza, baby of smokkelsperma om uh, echt uh, levensvatbaar te zijn en uiteindelijk in het woordenboek terecht te kunnen ja, komen. Ja, maar jou is een ander woord deze week opgevallen. Welk woord is dat? Het wordt uh, vorstbeving. En uh, dat, uh, is verschijnt, dat is een dat een woord dat ver, uh, verwijst naar een verschijnsel in Noord-Amerika, waar het op dit moment ontzettend koud is. En uh, het staat voor een uh, op een aardbeving lijkende aardschok die veroorzaakt wordt uh, door dat bevroren gesteente uh, uitzet. En dat gaat uh, gepaard met uh, harde knallen en die worden dan wel vorstknallen genoemd. Ja, maar het, zijn, het, het is dus niet echt een beving, het is meer lucht die ontsnapt. Ja, nou, het gaat wel gepaard, geloof ik, met, met, met vooral met veel geluid. Uh, en met, uh, toch wel met een schok in de, in de ondergrond. Ja, we, we, we kunnen even zo'n vorstbeving, uh, Ton, laten horen. Nou. <lacht> kunnen we nog één keer laten horen, deze, deze vorstbeving? Nog één keer. Ja. Zo maakt hij al meer indruk, hè? Ja, het schijnt ook heel angstaanjagend te klinken... als je het uh, van nabij meemaakt, uh, begreep ik, uh, ja. uh, van de ja. meteorologen in Canada. Ja, is het een heel nieuw woord? Ja, in het Nederlands wel. Het is overigens wel een vertaling... ...van een Engelse woord, want vorstbeving is uh, duidelijk vertaald... ...van het Engelse woord frostquake. En dat bestaat er wel wat langer. Maar ik uh, las uh, dat een Nederlandse uh, seismoloog van het KNMI uh, in de krant schreef... ...dat hij uh, nog nooit uh, het woord vorstbeving had gehoord... ...en dat hij ook in ieder geval nog nooit naar uh, vorst had hoeven verwijzen... ...als oorzaak van een aardbeving. Tegenwoordig heb je natuurlijk wel soorten aardbevingen in Nederland... ...zoals de gasbeving, hè? dus dat is een aardbeving of een aardschok eigenlijk. Die veroorzaakt wordt door het, uh, doordat er gas uit de grond wordt uh, gepompt. Dat is een, nou, toch een tamelijk Nederlands verschijnsel, een tamelijk Noord-Nederlands verschijnsel. Maar is schijnen in Nederland en België niet voor te komen. Nee, houden we dat woord vorstbeving? Zal het ooit een plek krijgen? Want dat is de vraag die ik natuurlijk iedere week ga stellen, uh, Ton. Uh, komt hij uiteindelijk in die dikke vandalen terecht? Ja, ik denk dat er wel een kans is. Dat dat gebeurt, want het is een, een, een toch min of meer een wetenschappelijke term, of het is in ieder geval een term die verwijst naar iets wetenschappelijks. En het, uh, het lijkt me heel aannemelijk dat meteorologen over dit verschijnsel gaan schrijven, omdat het in het nieuws is geweest. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat er heel veel uh, Nederlanders ook ontzettend geïnteresseerd zijn in alles wat met het weer en met, uh, met, met aardbevingen en seismiek enzovoort te maken uh, heeft. En um, ik kan me dus wel voorstellen dat dit woord uh, wel een, uh, een toekomst heeft. Maar het zal natuurlijk niet in eerste instantie een heel algemeen talig woord worden. En ik denk dat het bovendien een vrij seizoensgebonden woord zal zijn. Want het is natuurlijk een woord dat voornamelijk ja. in de winter ja. gebruikt zal worden. Ja. Ik spreek je volgende week weer, Ton. Dankjewel. Ja. Quote van de week: NOS-verslaggever Joep Scheuder sprak met Peter Bos eerder deze week... de trainer van eredivisie-club Vitesse over Vitesse-voetballer Dan Mori... die met zijn club niet naar de Verenigde Arabische Emiraten mee mocht... omdat hij een Israëlisch paspoort heeft. Dat kan u niet ontgaan zijn, dit nieuws. Scheuder vroeg Peter Bos of hij geen statement moest maken. En dit was het antwoord van Peter Bos. Ik ben voetbaltrainer en ik ben mijn ploeg aan het voorbereiden... op die tweede seizoenhelft. En daar zijn we nu heel druk mee bezig. Ja, het interessante van deze quote vinden wij is dat hij met deze woorden eigenlijk iets heel anders zegt. Namelijk of een speler van mij gediscrimineerd wordt, kan me niks schelen. Ik vind alleen het resultaat van mijn club van belang. Radiocartoon Ruben L. Oppenheimer. Iedere week tekent NRC-cartoonist, cartoonist van de standaard in België, Ruben L. Oppenheimer met woorden beelden. Vorige week lazen we met hem 2014 in plaats van 2014. Dag Ruben, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Uh, ja, wij zijn razend nieuwsgierig naar je radiocartoon van vandaag. Prima. Laat horen. Goed. Ik mag dus herhalen dat het zo langzamerhand tijd wordt om 20 te zeggen... in plaats van 2000, omdat 2014 veel efficiënter is dan 2014. Maar dan moet ik er dus wel bij zeggen dat ik dat hier vorige week ook al heb verteld... Sterker, ik had vorige week eigenlijk de passages in de dialoog... die niet van mij afkomstig waren, moeten voorzien van een bronvermelding. Maar ervan uitgaande dat het een verzonnen dialoog was... had ik dan mijzelf als bron moeten citeren. Twee keer inmiddels. Volgt u me nog? Zelf plagiaat dus. Wat mij betreft nu al het woord van 2014. Het sluit naadloos aan bij het woord van 2013. Selfie. Ook al een woord dat zelf genoeg samen naar binnengekeerde zelfbevlekking weerspiegelt. We maken dus het liefst foto's van onszelf, terwijl we onszelf plagiëren. Eeuwige zelfherhaling is wat ons rest. Op naar de berostige samenleving. Er bestaat trouwens twee soorten selfies. De selfie 1.0. Je staat voor de spiegel met je mobieltje. Het trekt al dan niet een eende gezicht en fotografeert jezelf. Terwijl je op je schermtje blijft kijken. Het resultaat is een zelfportret waarbij de geportretteerde niet in de lens kijkt... en de eigen hand met daarin het mobieltje als bronvermelding hinderlijk in beeld blijft. Dit soort selfies zijn meer een soort van wegwerpregistratie bedoeld... om décolletés, nieuwe kapsels, navelpiercings of opgespoten lippen te tonen. Kijk bij eens. En dan hebben we sinds mobiele telefoons ook een fatsoenlijke camera aan de voorzijde hebben... De Selfie 2.0. Waarbij je het schermpje van de telefoon als spiegel gebruikt... en recht in de lens kijkt. Met als resultaat een meer klassiek portret... dat evengoed door een ander zou kunnen zijn geschoten. Eigenlijk dus een portret zonder bronvermelding. Zelf plagiaat. Kees van Kooten opperde tijdens het schrijven van zijn horrordicté om in plaats van het uit het Engels overgenomen woord Selfie... het neologisme autofoto te gebruiken. En ik stel voor om vanaf nu voor het wat hoekige zelfplagiaat... het van Kortiaanse woord... autoquote in te voeren. Kijk, een stuk lekker dan, nietwaar? Autoquote. En nu we toch bezig zijn... iemand citeren op een manier zoals hij het gezegd zou kunnen hebben... zonder dat hij het daadwerkelijk gezegd heeft... heet vanaf nu... -quote. De Taalstaat met Frits Pits. Ja, en dat was Ruben Oppenheimer. Uh, vanavond begint op Nederland 2 de vierdelige Afro-serie... over de jonge jaren van Ramses Shaffi Ramses wordt vertolkt door Maarten Heijmans. Serie is geregisseerd door Michiel van Erp... en geschreven door Marnie Blok. Dag Marnie. Hi. Hi. Uh, wat lijkt me dat geweldig om over Ramses een serie te schrijven. Ja, dat was ook echt een feestje van ja? A tot Z. Ja. Ja? Heb je ja. hem persoonlijk gekend? Ja, ik heb twee weken lang een cursus met hem gedaan. Ik was actrice in een vorig leven. En toen kwam er... Er was een spelcoach uit Amerika van de Actors Studio... En daar deed iedereen cursussen bij. En hij ook. Dus hij ging daar een scènes doen. En we hebben, elke avond gingen we met hem de kroeg in. En nou ja, dat wat ik in de serie schrijf, dat gebeurde ook toen. En terwijl hij toen al een stuk ouder was. We gingen tot diep in de nacht door. Op elke piano begon hij liedjes te zingen. In het Russisch, op ons. En dat was geweldig. Ja. En dat heeft mij ook wel geholpen bij de serie ja, schrijf, ja. Ja. Was je Was je verliefd op hem? Nou, verliefd. Hij was wel inmiddels al 65 en ik was nog een stuk jonger dan nu. Maar ik, was, ik dacht wel, oké, okay, we gaan mede groot in. Het maakt me niet uit. Die man had zo'n charisma. Ja, ja. ja, ja. En, en, en dan de taal van Shafi. Want uh, hem laten spreken in de, in de serie zoals hij ook werkelijk was. Wat, wat kun je zeggen over de manier van spreken van Ramse Shafi? Zijn manier van spreken had alles te maken met de manier waarop hij in het leven stond. En uh, hoe hij de mensen bejegende. En dat was eigenlijk altijd in een soort... Uh, heel optimistisch en in een soort verwondering. In een soort blije verwondering. Dus bijvoorbeeld... Ik, ik heb heel veel uh, uh, materiaal gezien natuurlijk. Ja. Zowel gelezen als gezien. Dus je ja. krijgt ook gaandeweg wat wel in je vingers. En dan kan je jezelf wat meer vrijheid gaan permitteren. Ik las ergens dat hij vaak... Uh, of vaak regelmatig... gewoon bij een zwerver aan, uh, aanschoof op een bankje... en dan zijn fles wodka deelde. In de serie heb ik hem dat ook laten doen. En uiteindelijk valt hij daarin slaap. En dan wordt hij ochtends wakker. En dan zegt hij... Goedemorgen en heel erg hartelijk bedankt voor het logeren. Dat zou ik niet snel een, een personage meegeven... maar dat klopt perfect bij Ramses. Ja, ja, Je kunt het ook nog illustreren met een scène... waarin Ramses wordt aangereden door een fietser. Ja. Wat gebeurt daar? Hij wordt aangereden door een fietser... en wat ik zo heerlijk vind aan Ramses is dat hij eigenlijk... als hij in een goed humeur was, want het was ook een vreselijke man, maar goed... Uh, het mooie van alles inziet. Dus hij knalt op die straat, hij kijkt naar de jongen... en hij heeft iets van, wow, wat ben jij mooi... En echt oprecht. En die man, die de die jongen denkt alleen maar vuile nicht, flikker op. Ja. En hij krijgt ook nog eens een ram van die jongen. En dan blijft hij lachen en zegt... Ja, fiets maar weg, leef dat leven van je. En dat is zo ramses Ja, ja. Hij zegt ook, uh, waarom rij je tegen mij aan? Want de hele... Ja, kijk, nou, jij komt op mij afrijden. Je hebt de hele straat en je rijdt op mij af. Maar niet kwaad. <lacht> hij dus... kijkt op een andere manier naar de wereld. En, ja. en, en maakt dat ook duidelijk in zijn taal. Wat ja. kun je zeggen over de woorden die hij kiest? Ik weet niet of ik hele specifieke woorden heb die hij gebruikte. Maar het was. Uh, nee, Er zijn niet echt vast woorden. Ik wist wel, dat hoorde ik van iemand. Dat hij bijvoorbeeld, uh, hij scholt nooit, de Godverdomme en de Jezus Christus werden alleen gebruikt in het positieve. Godverdomme, wat is het een mooie nacht. Maar nooit in de woede. Nee, hij kon wel nee. enorm kwaad zijn, maar dat vond ik iets nee, maar, heel specifiek. Maar woorden met heel veel, heel veel uh, laten we zeggen, heel veel passie, heel veel kracht. Luister even. Amsterdam, er waait een nieuwe wind over de dam, over het spaar en het Rokin, En zet de tijd niet terug, het heeft geen zin, want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, oh. Ja, dat is toch wel Ramses. Ja. Ja. Halleluja. Ja. ja, precies. Dat is een mooie. Nou, maar dat is ook de manier waarop hij in het leven stond. Dus zijn taal wordt heel erg, werd heel erg bepaald door hoe hij in het leven stond. Hij stond halleluja in het leven. Ja, hij zegt ook niet ik hou van je, zegt ik kan je. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ja, ja. ja. Uh, is het typisch Nederlands? Of, of kun je die, die. Ramses? Ja? Nee, ik, uh, Ramses is. Uh, nou ja, wat hij van ons zei. Uh, ja, We hebben het natuurlijk eigenlijk over de taal. Maar wat hij van ons vond, hij vond ons allemaal ongelooflijk ingekakt. En met in beperkt, uh, ingeperkte emotietjes. Dat heeft hij, hij ook tegen jou gezegd? Uh, niet persoonlijk tegen mij, maar hij zegt het wel in de serie. Uh, Je begint te lachen. Ja. <laughs> nou, hij was natuurlijk wel van het grootste en het meeslepende. En uh, daarom inspireerde hij ook iedereen zo ontzettend. Ja. Omkraamde... Maar dat zijn woorden die misschien wel goed bij hem passen. Groots en meeslepend wil ik leven. Ja, maar dat zou hij nooit... Nou, Hij zei hij zou... bijvoorbeeld ja? tegen uh, een arts... Uh, ik laat hem zeggen, maar dat heb ik wel uit een, uh, uh, ergens ooit gelezen. Een arts vraagt aan hem... Uh, wat wilt u nou eigenlijk echt als hij in het ziekenhuis is opgenomen... met een epileptische aanval? En dan zegt hij ik ben een man van de roes en die moet je mij niet afnemen. En dan zei ook, ja, ik drink en ik, ik, ik gebruik drugs... want dan voel ik meer, ben ik nog meer mens. Dat was Ramses. Ja, In de, in de serie bespreekt Ramses, gespeeld door Maarten Heijmans. Ik ze konden het gisteren ook even zien, dat fragment in de wereld door. Ja. Samen met Lisbeth List, gespeeld door Noortje Herlaar... de tekst van de pastorale. Die, ja. uh, op een bandje kregen ze van Boudewijn de Groot ja. de tekst die geschreven was overigens door Lennart Neig. Ja. En uh, dan zegt... Aan het eind van, als ze die tekst met elkaar be bespreken, zegt uh, Lisbeth List, gespeeld door Noortje, het volgende. Weet je waar dit lied over gaat? Hm. Over jou. En voor al die vrouwen die verliefd op jou worden. En dat jij dan zingt: Je kunt niet houden van de zon. Ja. Ja, mooi. Dat is wel een sleutelscène. Denk. Ja, ik was ook heel blij dat ik die slanne. Uh, toen ik hem schreef. Ja. Want uh, we hebben heel erg gezocht om de liedjes niet als liedjes in de serie te zetten... maar om ze altijd als een dramatisch uh, uh, iets element te gebruiken. Dat er iets gebeurde. En hier beginnen ze uh, uh, uh, op de grond liggend naar uh, uh, dat liedje Luisterend... die uh, Boudewijn de Groot had ingezongen. En proberen die tekst te begrijpen. Hebben de slappe lach, snappen er geen reet van. En op een gegeven moment zeggen ze, oké, nou, volgens mij gaat het hierover. En dan hebben ze ontzettend veel slappe lach totdat je ziet dat Lisbeth uh, geëmotioneerd raakt. Want ja. zij was vanaf de zeventiende ontzettend verliefd op die man. Maar had de wijsheid om in te zien dat ze hem niet kon hebben... en heeft ervoor gekozen alleen professioneel met hem uh, uh, iets aan te gaan... en niet in de liefde. Wel een vriendschap. Maar dat vond ik zo mooi, dat je, dat je zo'n liedje van een tekst kan gebruiken... om haar die emotie te laten zien. Ja. Dus, ja, ja. Het is een van mijn lievelingsscènes. Ja, ja en een ander fragment. We zijn nu eenmaal alleen. Allemaal. Maar omdat we alleen zijn, ben jij je, ben ik je. En in het alleen zijn zijn we juist heel erg samen. Huh? En als ik iets in jou kan raken, wat nog niet geraakt is. Aha, dan kan ik jou minder eenzaam maken. En daarom schrijf ik liedjes. Ja. ja mooi. He. Dus vanuit die eenzaamheid. Ja. ja. Was het een eenzaam man? Schilder je hem als een eenzame man? Uh, nou, op een gegeven moment wordt hij wel eenzaam. En uh, dan is er een soort downfall in de serie. En dan wordt hij in de steek gelaten door eigenlijk iedereen. En dan is hij ook een tijd niet uh, in het publiek. Want dan zingt hij niet. Maar daarvan zei, want dat zit ook ergens in de serie... zei uh, Ramses als iemand daarnaar vraagt... ja, wat een gezeik, waarom moet dat altijd geduid worden? Ik ben eenzaam. Nou, en, dat hoort erbij. Maar dat maakt het leven niet oninteressant uh, of, uh, of naar. Integendeel... Ja, dat, dat, hoort, ja, dat ja. hoort bij alles. Hij, bij, en hij misschien was de... hij wel ook de zwerver. Die, die, die absolute vrijheid Want Hij krijgt uh, in die scène de Beatles uh, LP... Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tijd van, ja. heeft, uh, van Flower Power van de jaren zestig. Heeft hij met zijn uh, taal de tijd beïnvloed? Zijn er woorden van Ramses Shaffi blijven hangen? Oh, wat een moeilijke vraag. Ik Zing, vecht. Ja, en... ja zijn, zijn liedjes ja? zijn enorm ja? blijven hangen. Ja, maar en... ook die taal wel die hij... Ja, nou ja, bijvoorbeeld wat je net zegt, dat is zo vaak gebruikt, dat ja. hele riedeltje. Um, maar voor mij blijft het vooral, wat, wat, wat uh, blijvend invloed heeft gehad volgens mij op heel veel mensen... en waarschijnlijk ook op de taal, is de manier waarop. Ja, manier waarop hij aan ons de... duidelijk maakt hoe je eigenlijk zou moeten leven. Ja, en hoe hij dus ook met de taal het leven viert. Ja, ja. zonder bagage. Precies. Nou ja, ook zo mooi. Hij werd failliet verklaard. Ja. Letterlijk. Uh, spullen hadden het al En het werd, gaat, een, li en het en werd het een lied. Ja, maar die blok, we gaan vanavond allemaal kijken ja, naar Ramses. Doe. Dank voor je komst. Dankjewel. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg zijn de katers, dronken vlaters, glazige morgens en de zorg is niet te betalen. De wereld heeft mijn failliet verklaard. Het is een verbazingweg het lot waar men mij mee stoorde. Een verbazingweg het slot van het eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevlij, geen gestroom meer, geen gevrij, geen gelicht meer, dit voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mijn failliet verklaard.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 de laatste keer dat muziek van Ramses Shaffi te horen zal zijn in de taalstaat, maar nu een uitvoering van Maarten Heymans, dus uit die serie Ramses, die vanavond op de televisie begint. TNA van een BNR René Appel. Ja, TNA van uh, Paul de Leeuwen, een uh, in de taalnatuuranalyse bespreken we elke week het taalgebruik van een uh, bekende Nederlander of Vlaming. Welke woorden gebruikt hij of zij? Is de woordkeus creatief of zakelijk? Doorspeend van humor en taalgrapjes. Vorige week trapten we af met Erika Terpstra. Vandaag uh, taalwetenschapper uh, René Appel. Goedemiddag, René. Goedemiddag. Ja, uh, uh. ja, ja wij, wij hebben Paul de Leeuw, hè? Ja, ja, Paul de Leeuw drinkt zich ook duidelijk op. Hè? Hij is tegenwoordig ook zoveel op de televisie weer. Ja? Hij is, oh, ja, oh. toch veel in. Uh, op weg naar het Knoopgala, in de quiz. Uh, af en toe weer eens uh, sidekick bij Matthijs van Nieuwkerk. Ja, ja. Wat, wat, wat is jouw indruk van zijn uh, taal? Van, wat, wat, uh, kun je al een tipje van de sluier oplichten? Waar gaan, de sluier. We, waar gaan we naartoe in deze taalnatuuranalyse van Paul de Leer? Nou, eigenlijk dat Paul de Leer verschillende kanten heeft. Ja. Hij heeft zijn, wat, je zou kunnen zeggen, zijn boosaardige kant. Zijn vilijne kant, mag je misschien wel zeggen. En uh, hij, heeft ook een, hij kan ook een boze kant hebben... als hij zich ergens over opwint. Over een maatschappelijke kwestie bijvoorbeeld. Maar dan kan hij ook een hele zachtmoedige, dus hij heel zachtmoedige... liefdevolle kant heel hebben. Heel veel zijn. La, laten we eens even al die aspecten doornemen. Jullie zijn, uh, jullie zijn met... Hoe, hoe, hoeveel man bestaat het team? Twaalf mensen. Twaalf mensen, ja. En jullie zijn met z'n zevenen. Dan zijn die andere vijf dan? Uh, thuis of zo. Oh, dat had een gezin. Nee. Vonden me niet leuk. Nee. Had een hekel aan me. Ik ja, vond één ben... handicap al voldoende. <tie> <tie> en wat, wat is er gebeurd? Er is een ijzeren bind om mijn benen gevallen. Een ijzeren a bind? bind? Een aardappel. Ja, een paal. <tie> ja, ja, ja. Een paal. Ja, ja. Vertel eens. Aan de <tie> uit de boom gevallen. Uit de boom gevallen. Tuurlijk. Ja. Hij valt niet ver uit de boom. Altijd Een bam. Een ja, uh, ja, wat is dit, uh, René? Nou, heel van dat de was... leeuw. komt dit, hè? Dit, dit is uit 92. Het dus ja. is al behoorlijk oud, maar ja. het is toch wel... Uh, typisch Paul de Leeuw, vintage Paul de Leeuw, zoals men tegenwoordig vaak zegt. Hoezo? He? Nou, hij, hij uh, probeert mensen toch een klein beetje belachelijk te maken. Dat merk je heel goed. Hij uh, zegt bijvoorbeeld tegen die man, nou ja, die is gehandicapt. Het is een gehandicapte rolstoelbasketballer voor de volledigheid. En die is gehandicapt omdat hij ooit in zijn jeugd uit de boom is gevallen. Uit de boom gevallen! Zegt Paul de Leeuwen op een wat nabouwende, zijkerige toon. En je merkt ook, het publiek lacht daarom. Ja. Hij speelt ook heel duidelijk op het publiek. De, de, de mensen met wie hij praat, die zijn een soort speelbal in zijn interactie met het publiek. En, en is dat iets dat je hem kwalijk neemt? Of zeg je van. Nou, ik vind het kan wel eens een beetje te ver gaan. Ja, ja Zoals in dit geval ook. Waar, waarom? Je maakt die man erg een beetje belachelijk. Ik begrijp niet waarom dat nodig is. Ja. Hij maakt andere mensen belachelijk om de lach van het publiek te krijgen. Want hij blijft natuurlijk een komiek die, die steeds op zoek is... Ja, de naar de lach. lach van het publiek. Ja. En of daar andere mensen als daar slachtoffer... dat klinkt een beetje zwaar, hoor, zo zwaar bedoel ik het niet... maar als andere mensen daar slachtoffer van worden... ach, nou ja, dat moet dan maar. It's all in the game, het hoort erbij... En daarom doet hij dat. Deel van de show. Laten we nog een stukje horen. Ja, we eten vandaag veel de lumpia's. En dit is Joho. Uh... Hoi Ho. Yes. Um, ho. Uh, het is naar... Hoi Ho. Nee, je ben goed En Joho. Hoi oh, Ho. Oh, je bent uit China gekomen. En er is iets speciaals met je gebeurd. Ja. Of er is een speciale wet in werking getreden in China. Zou je aan de mensen uit willen leggen wat voor speciaals dat is? Nou, dat is een wet uh, die geldt voor, uh, voornamelijk voor zwangere vrouwen. Uh, zij zijn dus verplicht om uh, een uh, ja, test te laten doen. Uh, of, en kijken of het kind dus, uh, een handicap of een afwijking heeft. En als dat zo is, dan moeten ze verplicht laten aborteren. Ik zal het even vertalen. Um, <lacht> vanaf volgende week is de Bold and the Beautiful ook op de Chinese televisie te zien. Ja, nou, ik een... moet er wel op lachen, moet ik zeggen. Ja, ik, ik vind het wel een aardige grap. Maar het begint er al mee, die mevrouw heet... Jojo. Uh, Jojo of Weet zoiets, hè. En ze zegt, joho, joho. Het publiek valt meteen in. daar kan je weer zien dat hij speelt op het publiek. Maakt, wordt er zelfs even muziek gemaakt. Wordt meegezongen, gestampt, enzovoorts. Ja. Kijk, sommige vrouwen zitten er al een beetje in een wat nadelige positie, ja. die, die, die voelt zich misschien geremd. Ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen, want ze verbetert hem nog een keer om te zeggen wat haar naam is. En daar trekt hij zich dus niks van aan. Vervolgens komt er een serieuze vraag. Die mevrouw geeft een serieus, heel begrijpelijk antwoord... He, iedereen begrijpt het, ja. dat denk ik, hoe het in elkaar zit. En hij maakte belachelijk. En hij maakte weer belachelijk volgende ja. week op de Chinese televisie... The ja. Bold and the Beautiful. Ja. Ik vind dat toch eigenlijk... Ja, ik zou zeggen, wil niet zeggen dat het niet kan. Ik vind namelijk dat er veel moet kunnen. Maar Zit je dan krassen tanden te kijken? Uh, nee, ik nee. zit niet krassen tanden nee, ja. te kijken. Nee, nee, nee. Ik denk alleen, ja, waarom moet dat nou? Ja. Waarom ja. is dat ja. nodig? En hij, wat hij heeft al humor... En de serieuze kant, wat je net ook al ja, zei. Heb, ja. uh, uh, uh, uh, en hij, hij kan zich ook heel erg sterk maken voor maatschappelijke problemen. Laten we even luisteren. Dan denk ik, ga dan met die regenboogvlag naar, naar, naar gebieden toe... waar ze dat wel... Ga gewoon naar Oud-Zuid. Ga naar, ga naar, ga naar uh, Slotenvaart. Ga naar Oostdorp. Hang daar die vlag op. Maar niet zo veilig op een balkonnetje bij het gemeentehuis. Dit slaat net nou, hetzelfde met de gay pride. Och, och, och. Al die ministers of al die mensen gaan dan op de gay pride in de gracht. Nee, dan moet je de boot laten vertrekken. Vanuit Slotervaart of vanuit Osdorp. Daar moet je dan de bootstrekker trekken. Dat al die mensen zien dat wij als homo's geaccepteerd willen worden. En dat we vanuit de plekken waar we bedreigd worden. dat we daar vanuit vertrekken trekken. en niet zo veilig in het domein van gemeenten. en van politici die eigenlijk. Geen fuck durven. Zo, so, die, so, die staat. Die staat. Nou, dat is duidelijk. Je kunt ook zijn terechte emotie merken. Ja. Je hoort zijn stemgebruik. is ook heel anders dan in die voorgaande fragmenten. Wat is het verschil dan? Nou, het. Dat, dat steeds dat half jolige toontje wat in die vorige elementen zet... van kijk, ik ga een grap maken, dit is leuk, dit is grappig... is helemaal verdwenen. Het is een serieuze, betogende stem tegen de gemeente... Uh, waarbij je trouwens nog fout maakt van... ga eens naar Oud-Zuid toe, want Oud-Zuid is overdag maar juist een keurige buurt, waar... Uh, woon jij, neem <laughs> Nee, ik woon daar niet meer. <laughs> ik, ik woon op de rand van Oud-Zuid. Okay. Maar ik woon daar niet meer. Nee, nee maar dat is een... Uh, dus dat heeft hij nog mis, maar hij zegt het wel... en hij durft het ook te zeggen. Ja. Ja. En hij zegt dat de gemeente dus geen fuck durft. He, krachtige taal, hard erin... maar wel hard op een betogende, eerlijke manier. Ja. Zonder dat het ten koste gaat van andere mensen. Ja. Hij spreekt de mensen aan om wie het gaat. En dan komt hij wel binnen. Ik, ik heb nog een fragment. Ik heb uh, een tijdje het lentegevoel. En uh, ik dacht, ik ga het gewoon zeggen dat ik heel happy ben. Maar je vraagt je af, hoe kan dat dan? Hè? Ja. En uh, ik dacht, ja, komt het nou omdat ik geen zaterdagavond druk meer voel... van zijn ambassie Kom Komt omdat we het op, op mijn theaterprogramma dat ik aan het schrijven ben... dat ik in januari weer het land ga? Met? Nee, het komt door iets heel anders. Het komt door reclame. En elke keer als ik die reclame zie, dan word ik zo ontzettend vrolijk. En dan kan iedereen de kleren krijgen. Ja. En het is een reclame, die, ik weet geen waar die over gaat. Maar elke keer als ik hem zie lopen, dan word ik... Dat, dat, dat ben ik. Zo voel ik me... Ik kan je niet wachten. Nee, kan, weet je ook niet wat het is? Nee, geen idee. Nou, het is, de boterreclame. Nee, het is een... Uh... <lacht> Laten we zien. Het is, echt, okay. het is Maarten van der Weijden. Ja. Ja, dat is gewoon een grappig, aardig, leuk geitje. Uh, waarin hij overigens ook wel duidelijk kunt horen dat hij uh, vaak heel erg snel spreekt. Hij heeft over zijn amusementsprogramma. Amusementsprogramma. Dus, amusementsprogramma. Uh, dat doet hij ook vaak. Dat is ook een kenmerk van zijn taalgebruik. Dat hij er veel inkort, als het ware. En daarom niet altijd even goed te verstaan is. Hier wel trouwens hoor, hier is hij heel goed te verstaan. Ja, ja. En, en, en hij is ook wel bekend... dat, dat, dat hij bijvoorbeeld oh, gehandicapten, we hebben net al een voorbeeld gehoord... maar dat hij die op een hele natuurlijke manier benadert. Je hebt het over dat uh, Knoopgala uh, ja. gehad. Hè? Daar hebben we nog een fragment van. En laat je gaan een Hé, wat goed jongens. Ja, Cool, cool. Hi, jij doet het stikken. En wie is dan de beatbox? Nou, dat ben ik natuurlijk, dus. Ben jij de beatbox? Ja, ik ben de beatbox. Wat goed. Ja, ben ik ook. En, en dan ben jij, want ik zou zo graag ook willen beatboxen, maar ik krijg het met mijn lippen gewoon niet voor elkaar. Ja, maar niet iedereen kan goed beatboxen hoor. Nee, precies. Nee, nee inderdaad. Maar, maar kun jij dat even voor je Wat is het geheim van een goede beatbox? Nou, gewoon een beetje met mijn mond bewegen. Ja. Dat doe ik gewoon, dat ik mijn eigen beatbox maak. Doe eens voor. Of een beetje voor doen, oké. Ja, ja, dat is duidelijk de zachte kant van uh, Paul de Leeuwen. Ja. Uh, veel empathie heeft hij voor deze mensen. En ik denk dat hij opvallend in dat stuk, ik heb het helemaal gezien... de mensen ja. die het totale programma gezien hebben... die zullen dat waarschijnlijk kunnen beamen. Hij blijft heel positief. En die mensen worden nergens belachelijk gemaakt... wordt nergens een grapje gemaakt ten koste van hen. En waarom komt dat ook volgens mij? Omdat er geen publiek bij zit. Hij hoeft niet de leuke Paul de Leeuw uit te hangen... Ten koste van mensen die in zijn programma verschijnen. Dus hij, en dat is heel hij kan belangrijk. meer richten op de gasten die hij heeft. En ja. de mensen met wie hij het programma maakt. Ja. Wat kun je samenvattend zeggen. Als we de taal natuur analyse um, uh, overzien van Paul de Leeuw? Dat het een man is met veel kanten. Veel uh, mogelijkheden. Ook, ook veel ambities natuurlijk. Maar dat zijn vele kanten. Dat die ook tot, duidelijk tot uitdrukking komen in zijn taalgebruik. Dank je wel. Wie, wie gaan je volgende week? Uh, volgende week uh, dan glas leggen. <laughs> volgende week een uh, heel interessante man namelijk Bram Moskovic. Tot volgende week. Ik ga maar naar een stad ver weg waar de muren zijn gescheurd. Ik ga maar naar een plek ver weg waar nooit meer iets gebeurt met mensen die al lang niet meer belangrijk of nodig zijn. Ik heb schoon genoeg van alles hier. Ik wil niet weten wie er nou vandaag weer mislukt of slaagt. Ik wil niet weten welke stem ons ergert. Hier. Volg weer men. Mijn... Zelfs je enkel zegt Wat kost me dat Denk je Ik vind alles goed Zolang mijn leven Maar niet wordt verstoord Ook bij geweld en moord Kijk je enkel maar zwijgend toe En sluit de poort Ik heb zo'n schoon genoeg Van alles hier Kijk je dan zwijgend toe En misschien ook niet. En natuurlijk krijg ik heimwee naar wat ik achterliet. Ik ga nu naar een stad ver weg waar de muren zijn gescheurd. Want ik heb schoon genoeg van alles hier. Volg weer mijn eigen spoor. Dat kan hij ook, vertaald door Georges Groot. Een uh, liedje van Rufus Wainwright, Paul de Leeuw. De Roman 1149. Dag Lucie Geving Blomsma uit Emmen. goedemiddag. Hallo. Wat fantastisch dat jij een roman hebt geschreven. <lacht> dat vind ik zelf ook, ja. ja. Ja, en dat hij nog op de radio komt ook. <lacht> nou, dat is helemaal top. <lacht> ja, ben je er blij mee? Ja, ik vind het heel erg leuk. ja, ja. ja. Ja. Ik had er ook totaal niet op gerekend. Dus... Nee, nee, maar ja, schrijf je vaker? Ik schrijf heel veel, ja, maar ik, ik publiceer nooit iets. Dus nee, uh, en... het is allemaal voor eigen gebruik. Zeg maar. en, en waarom publiceer je nooit iets? Ja, omdat ik uh, toch altijd denk dat het niet goed genoeg is. En uh, dat het beter kan. <laughs> ja, maar dat denkt volgens mij iedereen die schrijft, die denkt altijd dat het beter kan. Ja, ja, nou ja, het zal iets te maken hebben met uh, wat je zelf leest en, uh, en mooi vindt. En dan leg je die lat heel hoog, ja. denk ik. Ja, wat vind jij dan mooi? Wat lees jij dan graag? Uh, uh, ja, de, de, ik lees van alles graag. Ja. De, de, ik kan best opnoemen wat ik het laatste boek wat ik gelezen ja? heb was. Uh, om de, ja, de titel weet ik niet precies, Iets nee. met de maan op de laatste we, op de weg... Ik weet wel de schrijfster, dat is Janneke Holwerda. En, okay. en dat vond ik een ontzettend goed nou, boek. We gaan naar jou luisteren. Okay. Geving Blomsma. Het begon met de overbuurman. Die ruw de keukendeur opengooide. Ze zat gezogen op de bank. Maar moest nu wel iets doen. Het kon niet waar zijn wat ze dacht. En wat anderen waarschijnlijk ook dachten. Ze hoopte van wel. Hoe vaak had ze zich niet voorgesteld dat zij de trekker zou overhalen. Wat een ongekend fraaie muurschildering zijn rondspetterende bloed zou opleveren. Inside gravity. Ze rende naar boven, zag hem zitten met zijn rug naar haar toe. Nergens bloed, constateerde ze teleurgesteld. Hij draaide zich om, keek haar met zijn ondoorgrondelijke hondenblik aan. Het wapen lag op de grond. Daarachter verwrongen staal met kogelgaten. Hij had zijn frustraties bot gevierd op de computer... Als een woekerende tumor had dat ding bezit van hem genomen. Zijn escape. Ze bukte zich, greep het pistool. doelbewust richtte ze tussen zijn ogen. De duistere blik lichtte nog één keer op. Game over. Goedemorgen, Lucie Geving. <laughs> het is, is wel, wel even... een verhaal. Ja, het is een heel bloedere <laughs> verhaal. Uh, ja. Dankjewel. Iedereen die een roman wil schrijven, taalstaat. At Weekdicht. Weekdicht 2, 2014. Of ik nu van een kever spreek, zei de leerling, of van een beetle. Ik vind het handig, die tweetaligheid. Bovendien verstandig in deze tijd. Het is namelijk een stuk goedkoper als ik mezelf ondertitel. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Vandaag begint de evacuatie van buitenlanders uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Als eerste worden 800 mensen uit Tjaad per vliegtuig het land uitgebracht. In totaal zijn ongeveer 33.000 mensen uit omringende landen... die niet meer veilig zijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Veel mensen proberen zelf het land uit te komen. Behalve Tjaad hebben ook Niger, Mali, Soudaan en Congo hulp gevraagd... aan de Verenigde Naties om hun landgenoten te evacueren. Vanwege de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek... Maakte interim-president Jotodia gisteren zijn aftreden bekend. Kiezers hebben liever Lodewijk Asscher als premier dan Mark Rutte. Dat komt naar voren uit een onderzoek van Maurice de Hond. 41% kiest voor Asscher tegen 30% voor Rutte. Asscher is nu vicepremier en minister van Sociale Zaken. Hij scoort als mogelijke premier een stuk beter dan zijn partijleider Diederik Samson, want die legt het in populariteit nog af tegen Rutte. Dat komt vooral doordat Samson buiten zijn eigen partij niet erg populair is. En Asscher wel. Het weer, eerst nog veel bewolking met wat lichte regen... maar de komende uren breekt de zon door, vooral in het westen. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen zonnig en droog en dan wordt het 5 of 6 graden.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 Goedemiddag, we beginnen aan een marathon-uitzending van Langs de Lijn... want we zijn er tot één stuk, tot elf uur vanavond. Het wekelijkse reguliere deel begint, zoals u gewend bent, om zeven uur. En tot die tijd is het Langs de Lijn Extra... met de Europese kampioenschappen Allround Schaatsen in Hamar. Voor sommigen is dat een trainingsweekend... richting de Olympische Spelen van volgende maand. Voor anderen een absoluut...